was the night before Christmas, when all through the house, not a creature was stirring, not even a mouse. The stockings were hung by the chimney with care, in hopes that Saint Nicholas soon would be there. En welkom bij de It's Only Movie Podcast. Woo! Nummer 9. Nummer 9 alweer. We gaan yes. het zo fucking rap ja. Dit maand met een beetje normale geluidskwaliteit weer. Want de vorige had een of andere vreemde ruis over zich. Ja. En het gaf wel een, een cassetteband viel met zich mee. Maar toch besloten om voor een beetje normale geluidskwaliteit te gaan. Ja, we moeten wel hè. Want het, uh, mensen zijn tegenwoordig niet meer gewend om naar cassettebandjes te luisteren. Nee, nee. Hoewel uh, ik weer een beetje naar verleiding kom met door die, door die uh, <laughs> nee. releases waar we het vorige keer over hadden. Dat kan ik me echt niet voorstellen. weet nee. je Het is leuk voor af en toe, maar ik kan echt niet de hele tijd een cassettebandje luisteren. Nee, ik, ik weet ook echt niet waar ik ze, moet, uh, waar ik ze zou moeten... weet je het? Uh, in, een de, de, in de CD-kast past het niet. Vinylkast er allemaal. Nee, maar, maar ja, goed. Fuck it. Het, We inderdaad. gaan het hebben over. Het is bijna kerst, jongen. Ja, het, uh, het is de, de most wonderful time of the year. En ja. dat uh, zorgt ook voor een van de subgenres binnen het horror uh, genre. Yes. Dus, kersthorrorfilm. Ja, kersthorror is toch. Weet je wat echt opvallend is? Elk jaar kijk ik dezelfde films. Ja, uh, er worden, worden wel vaak kersthorrorfilms horrorfilms gemaakt. Maar die zijn wel echt van een erbarmelijke kwaliteit, uh, vaak genoeg. Ja. Ik bedoel, zo'n uh, Santa Slee, ja, dat vind ik verschrikkelijk. Toch? Ja, en die komt elk jaar weer op tv. Ja. Elk jaar weer. En het, uh, dat is toch wel... Want kijk, wij hebben een wat bredere selectie dan gemiddeld, denk ik, qua kerstvorder. En uh, je hoeft helemaal niet zo ver te kijken ook daarvoor. Maar vreemd genoeg, ik denk dat het, omdat het gewoon goedkoop is... Uh, de, dat zie je bij Veronica, of wat is het? Uh, dan, dan, dan komt elk, bijna elk jaar weer Santa Slee uh, tevoorschijn. Ja. Maar, maar gelukkig ook, ook een film als Gremlins. Gelukkig ook weer films film als Gremlins. Kijk, um, um, sommige mensen hebben dat, uh, weten dat wel Gremlins is eigenlijk, is eigenlijk een horror. Uh, voor de wat jongeren onder ons, maar ook voor de ouderen. Het is een heerlijke film om naar te kijken, sowieso. Maar het is ook een, alles in de, in de kerstsfeer. Ja, en uh, uh, ja, goed, dat, uh, daar ben ik dan wel heel erg blij om. Maar een film als uh, bijvoorbeeld uh, Black Christmas, die zie je praktisch nooit op tv. Echt nooit. Uh, misschien de remake. Nee, wat heel raar is, want ik denk dat Black Christmas toch wel haast door iedereen wel genoemd wordt als we het hebben over kersthorrors. Uh, ja, ik bedoel, maar, ja. Het is een, uh, maar het is dan niet een hele makkelijke film. Nee, dat sowieso niet. Um, Ik denk dat je, dat je ook... ook uh, als je gaat kijken qua, qua setting en zo, weet je wel... Het is niet Amerikaans, het is Canadees. Ja. Je merkt ook dat, dat er uh, ook gewoon ruimte wordt genomen voor, uh, um, um, voor... voor characterontwikkeling, zeg maar, weet je wel. Ja. Um, de, het gaat niet om een enorm bodycount en het gaat ook niet om nou, het... Uh, om de manier van sleen eigenlijk, zeg maar, dat dat... Uh... Nee, het is heel veel onderuitse spanning en ja. heel, veel, heel, heel veel sfeer. Die, die film druipt in sfeer. Ja. Weet je, je hoort constant uh, uh, wind uh, van buiten, weet je wel. Het is echt zo'n film die je gewoon... Die opzet wanneer het, wanneer, het, wanneer het zelf hier ook heel erg koud is en winderig en zo. Weet je. Ik moet er niet aan denken om in de zomer op te of zo. Nou, dat, dat is echt, dus wel. Ik, nou, ik, kijk ik, echt, ik kijk hem echt regelmatig. Dit is echt de gelegenheidsvorm voor mij. Nou, kijk hem het is gewoon elk op jaar. een heerlijke koude dag en dan gewoon die sfeer en die soundtrack waar we de vorige keer ja. in de vorige podcast ook al even over hebben gehad. Weet je. Uh, uh, uh, de geluidsband kan een film maken of raken. En hier wordt hij echt gewoon keihard gemaakt. Mm. Ja, nee, maar ik vind. Weet je, kijk, ik, ik zie ook uh, gewoon. Black Christmas. Uh, ook al zit het woord Christmas erin. Uh, het, is, het is voor mij ook gewoon echt een pure slasher. En uh, dat zorgt er ook wel voor bij mij. dat ik hem gewoon het hele jaar door kan. Net zoals de Kremlins. kan ik ook het hele jaar doorkijken. Ik heb daar geen moeite mee. Uh, okay. uh, vind uh, dat vind, vind ik wel bijzonder. Maar het het Black wel Christmas ik... heeft al inderdaad. Uh, het is een voorloper op. Uh, op Halloween, de ultieme slasher, het is ja. een, van de, een van de... Klopt, maar het is wel dat er echt een scène in zit in Black Christmas... ...die ik uh, niet zo 1-3 in carpenters uh, film vind. Uh, en dat is de... de, de, de nou ja, spoiler, spoiler, spoiler. Uh, de scène als uh, de, ons hoofdpersonage... ...waarvan je ook in eerste instantie niet weet dat zij ons hoofdpersonage is... Uh, op een gegeven moment haar uh, dode vriendin vindt uh, op het bed, uh, of meerdere trouwens, en dan in één keer de killer uh, die, uh, wat we tot nu toe niet hebben gezien, en eigenlijk het nu nog steeds niet zien, maar met één oog door de, de Turk hier haar, te, haar, tegen haar begint te praten. Ja. Uh, heel erg creepy. Heel creepy. En dat doen ze zo knap, want we hebben het hier niet over een bovennatuurlijk personage. Of zo. Nee. Het is geen monster, het is geen geest, het is gewoon een persoon. Het is een fucking sicko. It, ja. it, it, it. In, in huis. Hij is in huis, mensen weten niet dat... Uh, ja, dat ja, is ook een spoiler. Dat is ook, maar dat is ook een van de, de, de meest geniale scènes uit de film. Die hij is in your house, weet je wel. Dat hij zit in het huis en er zijn meerdere films geweest al de, met... Uh, the killers in the house. Uh, ja, en dat is... Yeah. Is dat When A Stranger Calls? When A Stranger Calls yeah. ook. En uh, dat is met dit ook het geval. Alleen hij staat op een gegeven moment, hij staat echt naast haar. praktisch naast haar eigenlijk. En ze ziet hem. Ze ziet alleen een oog door de kier. En denk dan aan bij dat oog. Denk dan aan die scène van Ringu. De uh, ring, de originele. Dat je alleen uh, het oog ziet van uh, Sadako. Mm. En dat uh, is fucking creepy. Alleen hier zie je een oog dat... Het is een menselijk oog, maar het is gestoord. En dat hoor je. Ah. En hij staat ja. gewoon naast haar. Hij staat aan de andere kant van de deur. Ja, er wordt een mooie mysterie opgebouwd. En een mooie, mooie spannings... Uh, het is een mooie spanningsopbouw door die telefoontjes natuurlijk. Ja. En, en ook de spanningen binnen het huis, hè. Ja. Met, met, die, uh, met, met uh, Margot Kidder. Ja, ja, ja, ja. En, en uh, de, de leidster van het huis en dan het de, de hoofdpersonage dat, dat, En dan, uh, de, weet je, het vriendje van, weet je? Vriendje ook, van? Die, die, die ook is hij het, het, ja of nee? Ja. Wel, uh, ja, het zegt een beetje ook een who Done It. Uh, ja. ja. Speelt trouwens ook in uh, is hoofdpersonage het hoofdpersonage uh, uit uh, 2001, Space mm. Odyssey. Ja. ook wel lachen. Daarna nooit meer wat van. Uh, nee, ja, ja, ja. klopt. En uh, kijk, Marco Kidder wordt heel vaak genoemd, maar Marco Kidder is eigenlijk niet het hoofdpersonage. Nee. Uh, dat is die andere, andere chick, waarvan ja. ik even de naam even niet meer weet. Nee, ik wel niet. Maar <laughs> Even kijken maar, hier, uh, Olivia Hassi. Ja, precies. Ja, nee, maar ja. dat is... En Keer De Leer heet... Uh, is die kerel de naam van die keer. Maar en een geweldige rol van John Saxon. Ik bedoel, als we ja, het hebben precies. over 70s en 80s horror. Elke film waar hij in verschijnt. Voor, voorbode ook, weet je, voor zo'n rol bij en ik me ja, een Nightmare Street. Ja, we hebben praktisch dezelfde ja. rol. Ja. Uh, het, het, uh, politieagent. Politieagent. Ja, uh, we, we, ja uh, heel tof, vond ik. Uh, ik kijk hem graag, heel graag. En ik ga hem ook zeker uh, eerder weer kijken. Ja, weet ik ook wel Ja, ik uh, moet hem uh, nog aan uh, mijn lief uh, Als... introduceren uh, Ze heeft hem nog niet gezien Dus het is echt een ideale datefilm Ja, het is ook wel een beetje een datefilm Maar dan moet ja. je wel van horror houden Maar het is echt ja. zo'n film, samen onder de dekens ja. uh, Weet je, dat hebben wij ook wel eens vaak gedaan Ja, wij hebben heel vaak Schoon. samen onder de dekens uh, ja. gezeten ja. <laughs> <laughs> Not <laughs> Not Gremlins you. in het echt ja. Ik heb nog steeds de hechtingen man Nee, maar uh, uh, Black Christmas, uh, <laughs> Gremlins, um, dat zijn voor mij de twee, uh, de twee beste kerstorders. Is het eerste wat je bijna opnoemt, toch? Ja, Eigenlijk. maar dat zijn ook gewoon echt goede films. Ik bedoel, er dus, dus zijn ook heel veel films die je opzet voor de fun. Ja. Ik denk, uh, Silent Night, of Deadly Night. Elfs. Eén, ja, Elfs. Elfs, wat was een paar jaar geleden, toen uh, werden we geïntroduceerd door... Uh, wel, ik had al vaker de naam Elfs voorbij zien komen, maar ik had hem nog nooit gezien. Het bleek ook heel erg moeilijk om aan te komen, want die was niet op dvd verschenen, toch? Nee, dat was alleen, een... maar, uh, alleen maar bootlegs. Alleen maar bootlegs. Uh, dus ja goed, uh, weet je, kijk als je dan uh, de hele tijd maar afhankelijk bent van uh, uh, voor in de pre-internetperiode. <laughs> ja. uh, dat je alleen maar uh, afhankelijk Goeie bent van, uh, van de Free recordshop Shop en zo. Uh, ja, dan vond je, je vond Elvis natuurlijk nooit. Nee. Maar mijn hemel. Wat is Elfs, een heerlijke film om naar te kijken, gewoon. Uh, ja, is lachen, maar dan speelt die, uh, die kerel ook uh, in ja. elke nou ook weer. Ik zit hier Elfs even op te zoeken. Het, uh, echt zo'n zo uh, zo is, gast is... Uh, from the woods, heet die? Dan Haggerty. Ja, precies. Een volle baard en uh, een heerlijke uh, en, en, uh, uh, en, full en, American en, guy, weet je Precies, maar ook een man die je niet zo in de 3 ziet als een... Uh, als waar vrouwen op, opvallen. Maar natuurlijk gebeurt nee, het elves. elfje wel. Je hebt iets met nazi's. Het is een, een, een groot nazi complot, of zo. Ja, uh, ja. Uh, maar ook, het, het, de film heet Elfs. Ja. Maar er zit maar één elf in. Ja, Weet dat, je dat ook. Ja, <laughs> ja, ja, ja, dat is ook leuk inderdaad. Uh, maar, Wat het, doe je met een beperkt budget? En dit is handpop, handpop toch? Zo. Ja, ja, ja. er, ja, zit, er amper zit amper beweging in. Er zit amper beweging in. Je ziet de hele tijd dezelfde ja. gezichtsuitdrukking. Ja. Uh, maar je, het is lachen, gieren, ja, brullen. Het is lachen, man. Als je van, als je van goedkope shit houdt, ja. uh, ga Elf's kijken als je die nog niet hebt gezien. Want volgens mij is hij gewoon via YouTube te, te bekijken. Ja, hij is nu via YouTube uh, te vinden. Nou, uh, echt, uh, echt uh, lachen. Ja, nee, want uh, dat is een, echt van die films. Dat je echt denkt van, oh ja, dat ja. Vind ik echt leuk om naar, uh, naar te kijken, weet je. Hoor. En dan heb je weer um, kijk uh, een vrij recente kersthorrorfilm uh, die wel goed was over het algemeen. Uh, Silent Night. Uh, uh, uh, Night de remake van uh, Silent Night Deadly Night. In zekere zin een remake van Silent Night Deadly Night. Het is een, een beetje een variatie. Ja. een noemen het iets, een herintroductie van... Een reimagining. Uh, reimagining, uh, ja. ik, ik, ik, ik ben er niet kapot van. Nee, ik ben er ook niet kapot van, um, maar ik zie wel wat ze, wat ze hebben gedaan. En ik vind het wel een van de betere kersthoorfilms van de afgelopen tien jaar. Um, ja, ja, maar zet het naast een uh, Krampus bijvoorbeeld. Ja, ik nou, vind zo'n nou, hogere productiewaarde toch wel veel met uh, de sfeer van een film doen. Ik, ik, ja, kijk, ik kijk, zet uh, toch veel liever een Krampus op dan een Silent Night, want dat, dat, dat oogt toch heel erg... Neo-horrorachtig. Ja, een beetje ik... digitaal opgenomen. Maar dat, maar dat uh... is mijn probleem met, met, met Krampus. Uh, dat is de film van... Is die alweer twee jaar oud? Die is twee jaar oud, ja. ja. ja. Uh, Krampus... Een, uh, de, de... Nou ja, er waren al eerder een Krampus films gemaakt. Hè? Uh, de... de, de... De leuke Duitse-Oostenrijkse variatie op, op, op de kerstman, wat is het? Het komt daar oorspronkelijk vandaan, hè Krampus? Ja, dat is het oorspronkelijke verhaal, toch? Het, uh, ja, goed, het is natuurlijk allemaal gemengd met, met Sinterklaas en wat van Meer, wat tot nu toe maar. Krampus, dat is, ik, ik weet niet precies het oorspronkelijke de, de, verhaal, maar Krampus is dus de, dat was het, dat is het uh, hulpje zo van... Uh, van de kerstman, ik, ik, ik, weet, ja, ik kan het zelfs... Niet, maar maar nee, dit is, dit is hoe, het vroeger, hoe het vroeger gezien werd. Ja, maar dan heel vroeger en ook in beperkte gebieden natuurlijk. Maar een fantastische mythe. Een Fantastische mythe, zeker weten. En ook die steeds meer populariteit uh, krijgt. En uh, vind, ik, uh, vind ik niet verkeerd. Uh, het is wel dat ik met, met, met de verfilming Krampus van uh, ja, 2015... Uh, het is nog niet eens zo oud. Ja, tuurlijk. Uh, Daar da heb, uh, heb ik wel enigszins een beetje problemen mee. Ik uh, vond het een leuke film. Maar ik vond hem leuk. Niet fantastisch. Nee, maar, nee is, ik ook niet. En dat is omdat het heel duidelijk is wat het wilt zijn. Het wilt heel graag in hetzelfde... Bijna straatje uh, uh, straatje... als, als gremlins en, en, en voor de familie en, ja. en, en een beetje geforceerde humor, een beetje, geforceerd een beetje ingehouden allemaal. qua horror en zo, uh, het, uh, ja. Uh, en terwijl dan zie je bepaalde beelden en dan denk je van wauw vet, weet je zoals die daar over die daken heen, ja. heen gaat en uh, dan denk ik van, nou weet je, dan gooi je van die gingerbread uh, poppetjes erin. En wie vindt nou gingerbread poppetjes niet leuk? Ik, ik vind het fantastisch. Um, maar het is allemaal iets te... Ik, maar, het, ja, het, het is dat iets geïsoleerde te gevoel vind ik wel heel goed gedaan. Uh, dat is goed gedaan, maar het is, je merkt gewoon heel erg dat het echt iets wild zijn. In plaats van dat het iets op zichzelf ja, kan Weet zijn. je, dat is een beetje het verschil tussen uh, uh, Gremlins en Krampus. Uh, Gremlins werd gemaakt in de tijd dat PG-13 horror uh, best wel on the edge was. ja. Want Gremlins is, is geschikt voor alle leeftijden. Maar weet je, het durft best wel, uh, hoe moet ik het zeggen? Het durft best wel stout te zijn of zo. En bij Krampus merk je toch wel dat ze zichzelf heel erg inhouden. En bij Gremlins heb ik nog het gevoel dat ze, dat ze zich proberen in te houden. Ze maken er echt een leuke film van. Binnen de mogelijkheden die ze hebben, weet je wel? Ja, ze nou, proberen niks anders te zijn dan, dan wat het is. Het, uh, kijk, die tijd, 1984, is het goed. Ja. Uh, de, uh, of is het 85? Nee, 84. 84. 84. Hetzelfde jaar als ja. Ghostbusters. Ja. Nou, weet je, het, zijn, het is een beetje dezelfde soort, uh, uh, een soort uh, aanpak. Klopt. Uh, kijk, het mooie is van, van, van, van Gremlins... Uh, er, er wordt een humor uh, op, op losgelaten die gewoon echt heel leuk is. Uh, er zitten er, er zoveel verwijzingen naar... naar ja, andere films ook nog eens een keer erin. Ik bedoel, als je die. Ja. Uh, uh, ook, ook, ook super grappig, uh, maar de, daarnaast ook, weet je wel, van het, het, het wild, het is echt iets op zichzelf. Ja, ik moet meteen aan Critters uh, denken. Ja, nou, dat is. Ik, ik, ik ik uh, Critters vind ik echt gewoon een ripple van. Ja, van nee, Paul Critters, Plum, Critters vind. vind ik lachen. Het is, het is, het is ook. Ja, het is PG 13 horror volgens mij ook. Maar het durft, het durft uh, veel meer. En ook die verwijzingen, ik vind dat die, die scène dat zo'n quitter zo naast uh, die poppetje staat... <laughs> ja, vind ik wel classic hoor. Ja, nee, dat, dat, dat, dat, dat begrijp ik ook wel. Kijk, het, maar, weet je, ik, Gremlins heeft echt gewoon voor... horror, kinderhorror, nou, kinderhorror is ook weer een beetje... Kinderhorror, ja. Het, het, het, ik, weet je, het is, het is leuk voor kinderen, kin, kinderen. Het spreekt kinderen aan, het, het, het spreekt volwassenen aan. Ja. Uh, wat, wat is er niet goed aan die film? Kan je bijna zeggen. Want die ja, hele het, setting die is fantastisch. Het is humor. Het is tegelijkertijd, je kan het niet aan de jongste laten zien eigenlijk. Want het, nee, ik heb een uh, zandje van vier, en zou ik er niet direct aan laten zien. Uh, nee, precies. Maar over een paar jaartjes wel. En, en, en dat kan dan. En dan geniet ik er net zoveel van als hij. En dat is toch iets wat je. Met vel van die kerstfilmers nu uh, niet hebt. Het is, het, ja. Nu heb je of, het is het is alsof... of een kinderfilm of een horrorfilm. Er, ja. zit, er zit niks tussenin. Man. Ja, ja. En dat vind ik Krampus vind ik toch wel best wel een redelijke verademing. Ja, die uh, re redelijk inderdaad. Ja. Uh, um, maar het is denk ik ook, weet je wel, van het, uh, misschien is het omdat wij al veel gewend zijn, veel hebben gezien dat het bij mij minder impact heeft gehad dan, dan andere dingen. Ik weet niet. Het, het, als ik bij Krampus, dan denk ik echt van. Oh, dit wil zo graag. Weet je wel, oh, het is ja. dat dat dat, uh, dat dat dat kind op of je afdeling uh, of, uh, of, dat, uh, of op school vroeger uh, dat graag populair wil zijn, maar het niet van nature is. Ja. Weet je wel, dat heb ik een beetje met Krampus ook een beetje. Het, uh, het wil dit zijn, het wil dat zijn en het is het allemaal een beetje. En ja, daardoor ja. ook gewoon minder. Ja, ik snap wat je. Uh, uh, want, want, want, ja, nou goed, ik, ik, ik vind het leuk weet je, dat er een bekende cast in zit. Er zitten gewoon echt leuke acteurs en zo allemaal in. Maar het had bij mij niet zo'n impact als dat bij sommige anderen die echt gewoon zaten te jubelen. Terwijl ik echt dacht: van ja, het is een leuke film, een leuke film. Weet je, we zijn het geneigd, we zijn misschien geneigd om het leuker te vinden dan die daadwerkelijk is. Omdat ja. het meer als een verademing wordt gezien. Ja. Want ja, als je alleen maar films als Santa Lea... voorgeschoterd krijgt, dan is dit al snel een meesterwerk, weet je? Ja, nee, dat, dat begrijp scena. ik ook wel. Want ja, god, het, weet je, het, de kersthorrorfilm heeft heel veel bagger. Echt ja, heel veel bagger. Uh, we, hebben, we hebben hier een, een lijstje. Hoeveel, hoeveel, hoeveel... Uh, hoe, hoeveel killer Sinterklaasen... Sinterklaas, Een Sinterklaas, ja, nou, is uh, de, A Cadaver Christmas? A cadaver de, Christmas. Het, Lucky Stiff, <laughs> uh, wind ja, maar, chill uh, drie keer niks uh, uh, ja nou weet je uh, kijk je hebt, uh, je, hebt, uh, je, hebt, uh, je hebt een paar van die, van die uh, leuke uh, ja een psycho is, ja dat zou ik uh, lachen want uh, wat, wat, is, wat is nu een kerstfilm? ja dus weet je? want kijk bij psycho je hebt uh, zoveel so films uh, die psycho zie je uh, zie je in dat kantoor volgens mij uh, van staat er een kerstbal staat er een kerstbank? En we hebben hier dus een lijstje dus met film, met zogenaamde kerstfilms En deze mensen vinden het zo genoeg Om een kerstboom te zien in de film Om het als kerstboom te, te bestempelen uh, Maar is dat een film Die je per se opzet met kerst Om een bepaald kerstsfeer te, te ervaren uh, Nee, daar, daar zet ik geen uh, Daar zet ik geen psycho voor op Nee Of een, uh, wat zie ik hier nog meer uh, Ik bedoel Nog uh, even hier Nou ja nog oh, heel, heel veel meuk of Maniac. Ik zie hier Maniac tussen staan. Ja, ik, ja. ik, ik, ik zag dat. Ik denk, hè, dat moet ik even goed denken? Zit, zit er een kerstscène in of iets met kerst? Ik kan hem niet. Wel, nou, kerstlampjes in zijn kamer volgens mij. Maar ja. is er verder iets met kerst? Ik kan me niet herinneren. Van, volgens mij uh, maniac. niet. Toch? Nee. We hebben het over het origineel. Om, uh, om daar om... Oh ja, dit vond trouwens ook een, een, een beetje ondergewaardeerde film. ATM. Ja, nou, Dat vond ik uh, heel erg cool. Nou ja, ik weet nog wel dat ik hem... Uh, voor die andere website waar ik ook voor schrijf... Uh, scho uh, schoknieuws wil ik zeggen... Voor mij nou... Ik dacht het niet jongens. Ik dacht het niet. De nachtvlinders Het is je Voor drang. de Nachtlinders... Nee, absoluut niet. Never, nooit. Ik neem nooit wat van schoknieuws. Uh, niet meer in ieder geval. Het, uh, bij, uh, uh, bij de Nachtlinders heb ik ook een keer een, een kersthorror uh, filmd op, uh, op Vijf Gouwen en... Toen werd er ook aan mij gevraagd van, ja, maar ook wat nieuws. En ik had toen net ATM gezien. En ATM, uh, ik, ik, ik, ja, je verwacht het niet, maar het is eigenlijk best een goede film. Het is een goede film. En, uh, it, it, het, het is gewoon, wel, weet, je, het weet, het is, kerstavond. weet je wat dit soort films gewoon altijd uh, moeite waard? Maar het is het uitgangspunt en de locatie, weet je wel. Ja. Kijk, Gremlins heeft een fantastisch uitgangspunt. Het hele gedoe met, met die Mogwais en dat uh, is ja, gewoon ja, ja, cool, ja. weet je wel. En, en Black Christmas, de setting, doet al heel veel goed. Mm -hmm. uh, uh, uh, nou, een ATM ook, weet je wel. Uh, een groepje, groepje mensen zit vast in een, uh, in een betaalhok. Ja. Het is ijskoud buiten en ze worden gestookt door een of andere killer. En het, ja, is, uh, en het, en is... het is tijdens kerstavond. Ja. En heel veel mensen zijn dus al gewoon thuis bij vrienden, familie en weg van meer. En zij zitten op een afgesloten stuk parkeerterrein. Mm -hmm. En... Ze hebben toevallig te maken met een, uh, met een gestoorde die, uh, die, die uh, uh, hun eigenlijk gevangen houdt. Ja. En uh, dat is een, uh, ik vond het een, een, een spannend gegeven, het is ook goed verfilmd. Uh, de, de, de, de, volgens mij was er één hoofdpersonage die ik wat minder trok, maar die ging gelijk al snel dood, dus dat is mooi. Um, maar uh, ja, dat, dat, ken je dat, dat is het leuk aan slasher's meestal. Ja, precies. <laughs> de, de, je, vooral, je hoopt ook altijd weet je, dat degene die de punchable face gewoon echt zo snel mogelijk uh, het loodje legt. Maar dit is gewoon, weet je, ja. het is een kerstslash. Ja, absoluut. En, en dat wordt uh, vaak niet zo uh, gezien. Nee, en het wordt, uh, wordt over het algemeen ook niet zo super gewaardeerd. En dat vind ik jammer, want dat ik ATM's... Is een, is een leuke leuk horrorfilm ja, van... de. Uh, ik vind ATM uh, iets beter dan, dan Krampus ook. Maar die twee films zijn toch wel twee zeer aardige kersthorrors van de laatste ja, tien klopt. jaar, weet je. Vijf, ja, vijf jaar, want klopt. ATM is van 2012. Klopt. En kijk, er zijn een paar films, weet je wel, die... Uh, um, uh, in ieder geval rond de kerstdagen zeg maar spelen uhm. en, en net zoals dat je bij al die Amerikaanse lijstjes, dan zie je Sint van Dick Maas zie je ook altijd terugkomen, omdat het wordt gezien als een kerstorderfilm mm. uh, nu is Sint uh, ook gewoon een hele leuke, vermakelijke film uh, uh, zeker na, na, na het, ge-, het, het zien van Prooi ja uh, <canyon> <tossONA> <names> nou ja uh, <s Société> laten we het daar dan uh, maar niet over hebben Is er tenslotte geen kerstfilm ja. Nee, maar het, het, uh, weet je, het was wel mooi dat, dat, we, dat we Dick Maas weer een, een, een film hebben zien maken... ...die het ook internationaal echt gewoon heel goed deed. Mm. Hij komt in zoveel lijstjes voor van kersthorrorfilms. Ja, dat valt op. Hij wordt zeer gewaardeerd door ja. uh, Amerikanen bijvoorbeeld. Ja, precies. En dat net, uh, uh, ja, Goed, daar ben ik toch altijd wel een beetje trots op gewoon. En ik vind het ook gewoon echt een leuke film. En dat hij elk jaar weer op tv komt... Met, uh, dat vind ik, vind ik niet erg, nee. eerlijk gezegd. Nee, het blijft wel leuk om naar te kijken. Wel een het ook Maar het is eigenlijk geen kerst. Toch? Ik bedoel... Het is een uh, seizoensfilm, als ja. ik het zo zeggen, weet je wel. Ik vind het er eigenlijk wel een beetje erbij passen. Want kijk, ik heb ook in mijn top 5 heb ik ook een film staan... die zich afspeelt, uh, niet rond kerst, maar met oud en nieuw. En uh, dat, uh, dat uh, vind, ik, vind ik zelf... Ja, weet je, het is maar een paar, een paar dagen daarna, weet je. Ja. Ik heb je kerstboom nog steeds staan, ik ja. in ieder geval wel. Het zijn ja. films die je in dezelfde periode wel bekijken Precies. en hier uh, nu ook uh, New Year's Eve al, uh, liggen. Ja. Die, die bewaar ik lekker voor, uh, voor rond de kerst. Ja, toch? Dat dat dat het zijn een, een beetje hetzelfde, ja, het zijn seizoensfilms. Precies. En uh, dat, dat, uh, dat, uh, dat hoort er bij mij ook allemaal bij in ieder geval. Ja. En dat... Uh, uh, maar voor de rest, ja goed, dan ga je kijken. Weet je, kijk de... Heel vaak wordt genoemd Silent Night, Deadly Night. Mm. En Silent Night, Deadly Night uh, heb ik al gezitten. Ik vind het echt een hele leuke film. Uh, ja, ik is... vind het leuker dan uh, dat die goed is. Ja. Nee, ja, dat, ja, dat begrijp ik ook heel goed. Want het, het, het, het slechte acteerwerk spat er vanaf. Maar het is wel heel erg leuk. Ja, het is uh, leuk. De, de, de, de Day of the Beast. Ja. Uh, de ja, dat ben ik niet zo ver. Ja, El, el de, de, de, de La Besta is het toch? Zo el het de La Besta, ja. Ja. ja. sorry jongens, ik ben er niet zo goed in in uh, andere talen. Maar uh, dat, wat ook rond kerst zich afspeelt. Ja. Ik weet nog wel dat ik daar vroeger echt mee wegliep. joh. Dat, dat, dat, dat vond ik echt een fantastische film. Die, die, die scène dat je dan uh, op een gegeven moment die geit op twee poten gewoon... ...ziet gaan staan. Weet je, wat, uh, weet, je wat, van, wow. weet je wat nog het leukste is van Silent Dead, Deadly Night? is deel 2. <laughs> ja, ja, ja. En dan vooral dit. Garbage Day! Heerlijk. Garbage Day. Ja. <laughs> dat is ook gelijk het leukste aan deel 2. Ook het enige wat, uh, wat leuk is aan deel 2. Nee, ja, want de film wel. bestaat voor de helft uit uh, flashbacks. Ja... <laughs> Beetje hetzelfde syndroom als uh, de Hildewijs 2, uh, en uh, even kijken. Maar ik bedoel, Christmas Evil, uh, die ook heel vaak wordt genoemd. Begrijp jij een beetje de aantrekkerskracht van Christmas Evil? Weet uh, je, ja, moet ik hem weer voor je geest halen. Christmas Evil, Christmas Evil, de man in de speelgoedfabriek die. Wordt volgens mij oh, ja. laid af En dan ja. gaat uh, hij Die, moment... die, uh, die uh, ja, psychische gast uh, ja. woont. Ja. Hij wil het goed doen, maar hij ja. doet het absoluut niet. Hij Wordt uh, onderdrukt door zijn baas. Ja. Uh, ja, ik, ik, uh, ja, die film vind, uh, ja, vind ik cool. Ik vind hem ook cool. Ja. Maar ik vind met name eigenlijk gewoon dat tegen het einde aan. Je ziet een soort van mob. Wat je een beetje met Frankenstein ook hebt, weet je wel. Ja, dan, dat hij opgejaagd wordt. Dat die opgejaagd uh, ja, ja. wordt echt door, door menigte. En... Op een gegeven moment vliegt hij door de lucht Ja, ja, ja. Er, en, zit, er zitten een paar belachelijke dingen. En, en dan denk je van, Hè? Is, ja. zit dit nou allemaal in je hoofd? Maar zit ik vind het, nou... het wel cool, er zit toch volgens mij een scène... Dat hij, dat hij voor de spiegel staat en uh, dat, dat, dat, hij, uh, dat hij zich omkleedt of zo. Dan zie je echt een transformatie, dat hij zich transformeert in, uh, in een kerstman of zo. Ja. Zoiets. Uh... Ik vind dat wel een, uh, een leuke take op, uh, op kersthorror. Ja. Dit, dit uh, pakt meer de psychologische kant aan, dat doet de film als Black Christmas ook, maar dan vanuit een ander perspectief. Mm. Dit is ja, echt ja, ja. vanuit het perspectief van, van de killer, weet je wel. Ja, klopt. Uh, een of ander trauma dat hij heeft opgelopen uit zijn jeugd. En, uh, ja, ja, dat en hebben, het hebben het bijna al, uh, altijd alle Christmas killers. hebben een zelf een zelf ben, ben ook in Zelland uit Maar hier wordt het wel heel goed, uh, ik vind het wel heel goed gedaan hier. Klopt. Om eerlijk te zijn. Ik vind zijn rol ook heel erg goed en uh, Brandon Maggard? Maar ik vind er gewoon, weet je, als Silent Night, Deadly Night dat, uh, wat een nou, nah, niet helemaal, dus Silent Night, Deadly Night is meer een straight to slasher mm. um, maar vind ik ook gewoon een heerlijk jaren tachtig sfeertje gewoon hebben. Ik bedoel, de hoofdrolspeler die, de killer die mm. uh, heeft ook nog eens keer uh, een, een baantje in een, een, in een speelgoedwinkel in de jaren tachtig dus je ziet op de achtergrond zie je Star Wars je ziet hier. Ja, vet man een Masters of Universe. Ja, ja. Het, het, ik denk van, oh, ik wil zo'n baan, ja. ik wil zo baan. En het, uh, Terug in de tijd, en dan, uh, in zo'n fabriek werken en al die dingen thuis opslaan... <lacht> ja. ...en dan 30 jaar later verkopen. Ja, nou, dat, dat kan natuurlijk. <lacht> maar, dus uh, dat zou kunnen met die Star Wars dan? Ja, ja. god. Oh, shit. Maar, uh, weet je, ik vind het ook gewoon echt een heerlijk sfeertje hebben. En het, uh, ja. ik kan hem ook echt elk jaar opzetten, samen met ja, leuk. En dan heb je ook uh, Don't Open Till Christmas. Dat is, dat is ja, een, dat is een Britse variant. Ik heb hem ook. Ik heb hem één keer gezien. Ja. Britse sfeertje. Ik kan er verder niet zo heel veel meer over vertellen helaas. Maar uh, slecht vond ik hem niet. Nee. Een film die ik heel graag wil zien. Maar die een beetje duur is. Ja, to hij, All A Good Night. Ja, hij is op Blu-ray uitgebracht. Ja? is To All A Good Night. geregisseerd door David Hess. Die we natuurlijk kennen als de killer uit The Last House on the Left. En, en die film van uh, Ruggiero Deodato, uh, House at the End of the Street. Ja, wat precies, dat? ja. ja. ja. Heel, he, wat een fantastische kop, wat een karakterkop. Mm -hmm. ja. Ja, dat is het nou is nog iemand die ik graag nog had willen zien op een, uh, op een con Ja, dat gaat dus niet meer lukken. Nee. Andere <laughs> had hem wel gezien, toch? Ja, die had hem volgens mij wel gezien. Wat een André bitch. zegt wel vaker ja. <laughs> ja, hij schept graag op. Het, uh, André, het... Uh, ik bedoel, zo'n groot. lul. Hij wil het, het beste een lul beetje voorzetten uh, naar <laughs> ons toe. Hij mag wel zeggen. Ja, precies. Maar het... Uh, nee, joh. Het... Uh, als ik even kijk, weet je wel, van kersthorror is, is, is uh, zo veel dingetjes, weet je wel. De, de, Ook zo'n slechte de film deze: Jack, Jack Frost, Frost ja. 1997. De 90's waren, waren. Dat, is, dat is geen goede periode. <laughs> nee, oké, okay, maar... Holy shit. Dat heb je sowieso wel een beetje, weet je wel, van... Ja. Kijk, het is horror, uh, 80% van de horror is gewoon echt niet goed. <laughs> maar het is soms heel erg leuk om te, naar te kijken. Nou, 80%. Ja, dat is heel veel bagger. Het, ja okay. uh, alle, van alle films denk ik wel oh, maar wij, wij genieten ook van Bagger gelukkig wij genieten ook van Bagger maar het oh ja uh, dit, is, dit is trouwens ook een uh, het, is, het is ook geen directe kerstfilm uh, Dead End Dead End ja beetje David Lynch achtige film ja is een gezin dat uh, op op, uh, op weg is naar een kerstdiner ja of er van terugkomt ik weet het even niet meer uh. en onderweg hele rare vreemde dingen meemaakt niet directe kerstfilm maar uh, ook eentje die ik wel, wel graag opzet en over het algemeen ook helemaal niet gezien een kerstfilm en uh, even kijken oh ja wat, wat natuurlijk ook elk jaar de moeite waard is is een scrooge film ja wat toch ook al een beetje horror is uh, ergens wel ja ik bedoel het is een freaky uitgangspunt ja nou, maar ik weet toch dat ik vroeger uh, als kind zei dat ik altijd uitkeek naar die uh, uh, weet je spook en zo en uh, je hebt ook nog wel uh, die, die... Bill Murray, uh, Scrooge, die kijk ik heel erg uit. Uh, al uh, voor die soundtrack man, uh, dat ja, met uh, met Andy Lennox. Oh, en, oh, en. tof! Uh, maar er zaten ook gewoon enge momentjes in. Ja, absoluut. dat vond ik ook al altijd heel erg tof. En kijk een, een, een, een killer, killer uh, uh, Santa Claus uh, kerstman. Uh, het is nu heel vaak gebruikt. Is het is het uitgewerkt? Denk je? Ja, voor mij mag het uh, vaker uh, komen. Jawel, hè? Het is de manier heb... waarop je het aanpakt, hoe hij eruit ziet, hoe dus... bruut hij is. Uh, weet je, ik, ik zou graag een film als Silent Night uh, willen zien, maar dan wat groter aangepakt. Maar ja, er, is, er wordt tegenwoordig uh, totaal geen geld meer ingestoken. Ja, maar en Silent Night was, uh, was, uh, nou, was niet een heel dure productie. Nee, en, uh, dat zag je ook wel. Uh, helaas. Ja. Maar het hart zat wel op de goede plek, had ik het idee. Jawel. jawel. Ik had wel zo van... Ik vond het wel de, leuk dat de, de kills wel uh, behoorlijk bruut uh, de, de kills zijn. waren bruut. Ik vond ja. ook gewoon... Weet je, je wist dat het een, een soort van uh, reimagining van uh, Silent Night Deadly Night uh, was. Hmm. Maar het had ook een, een, een beetje een soul factor of zoiets. dergelijks. Ik weet niet waar de kills waren. Gewoon... Qua look, bedoel je? Of? Nee, meer qua kills. Het ah, okay. was wel gewoon... Uh, uh, volgens mij was de eerste kill dat, uh, dat er iemand uh, wordt gelektrocuteerd ge met de kerstverlichting, toch? Ja, volgens mij wel. ik. Ja. Uh, ja, ik weet niet, maar ik kreeg er een soort van zorggevoel bij. Het, het, een beetje een val gelokt, een beetje traps. Uh, ja, en uh, ook. Niet uh, heel instinctief, maar gewoon. Uh, uh, ja, ik weet niet, uh, waardoor het niet echt helemaal gewoon de standaard. Uh, uh, ja, dat is toch juist het leuke als lesje. Volgens een beetje. Uh, ja. Nee. kijk en het, weet je kijk, de, de, de In voorkant van de salen... kils, dat, dat, dat maakt het juist precies, precies. en het, uh, hij, hij loopt met een vlammenwerper ja. uh, vind ik ook ja. grappig zie je ook, zie ook niet, uh, niet superveel uh, maar het, ja goed kan ik, minder, ik, ik, ik kan hem minder vaak zien dan Salem night, deadly night en dat is het, uh, ja jammer. ja, Salem night, deadly night kijk ik toch wel, wel, wel elk jaar ook precies uh, Wat hebben we hier? Night Train Murders? Night dat is blijkbaar Murders. ook een kerstfilm. Ja, that... dat, dat, ze zijn op weg naar kerstdame met de familie of zo. Die twee, die twee dames. Ja, ik denk en dan worden ze onderweg lastiggevallen door uh... ja. The Children is The uh, Children, open. ja, die is cool. Is uh, cool. Ja. Uh, een van de beste horrorfilms van de laatste uh, tien jaar hoor. Ja, hij wordt niet zo hoog gewaardeerd, denk ik of wel. Een zesje op uh, IMDB. Terwijl ik uh, de kinderen echt wel uh, scary ja. vond. Oprecht scary. Ja. En het, um... Maar uh, scary kids zijn toch altijd wel... Uh... Ja, kinderen zijn sowieso eng. Holy shit, man. Ik uh, hoop ook dat uh, Mario... Dat is een uh, subgenre uh, op, op zich. Dat het wegblijft gaat. Maar het is een subgenre op zich eigenlijk. Kinderen? Kinderhorror. Ja. Of niet uh, horrors voor kinderen, maar uh, horrors van ons waar waren, waren enge kinderen in mm. spelen. Ik bedoel, uh, The Omen, uh, Village of the Damned, Children of the Damned. Ja, ja. Uh, Na nou, de children dan ja. Ik vind het behoorlijk angst en jagen Je weet gewoon totaal niet wat er omgaat In, de, in het kopje van zo'n kind Daarom vind ik uh, vrouwen ook vaak Heel erg angst en jagen in horrorfilms ja, je Toch? Vindt, je vindt alles een beetje eng. Ik vind uh, vrouwen überhaupt uh, uh, ja, precies. angst precies jagen Je, je, je, je schaakt je liever onder mannen Precies in, in ja, een, uh, Gewoon lekker voorspelbaar. Uh, uh, je weet wat je krijgt <laughs> Met leren en laten. Je weet gewoon wat je krijgt weet je. Ja het is, gewoon, uh, het is gewoon fijn Echt jongen P2 P2. Ja, ook um, een, uh, een horror. Ja, Regisseur uh, van uh, Maniac? Grappig, van de remake van Maniac? dat is juist ja. het raar eraan. Ik was niet zo te spreken over P2. Ik uh, niet. Alleen over de, de, de, de, de, de hoofdrolspeelster, <laughs> want die vind ik wel heel erg aantrekkelijk. Ja, um, ja nou, maar heel erg. Ma binnen, Maniac binnen is uh, uh, een stap, uh, stap in de goede zo richting. Maniac is Het ongelooflijk goed. Ja. Het, het, het. Die gast die kan echt wel veel hoor. Ja dat, uh, ik ben even snel kwijt, maar de, die... Uh, de Hobbit. Van hem. Nee. Of de, de regisseur. De regisseur. Frank Calphoon. Ja. Dat is een uh, Fransman volgens mij. Ja, of ja, ja, ja. Maar het... Uh, weet je, kijk, kersthorror... Er komen daar weer nieuwe kersthorrorfilms aan. En nu uh, toevallig... Rare Exports al, is ook een van de betere van de afgelopen jaren. Ja, maar vond je niet? Ja, ik ik die niet... Ik heb hem niet gezien, maar ja. ik zie hem. Hij oh. komt in alle lijstjes komt hij terug ja. en ik... ik ik schaam me ervoor dat ik die nog niet gezien heb. Ja, Genoeg ben, kansen ik, voor gehad. Ik ben er niet zo van eerlijk gezegd. Ik, ik, ik heb ook daar weer dat het iets te graag gewild. Okay. Uh, maar dat kan naar mij liggen hoor. Misschien is het gewoon echt mijn... Uh... Maar zo'n idee krijg ik wel. Hè? dat is een beetje. Uh... Maar het is niet comedy in de stijl van zit... Dead Snow ofzo hè? Of is het nee, wel zoiets? Nee, ik zou het meer... Nou, het, ik vind het echt, weet je wel... Uh, rare Exports en Krampus vind ik best wel... Uh, zijn twee films uh, leuk voor een, uh, een, een, een, een double feature? Oké. Okay. Een um, beetje in dezelfde stijl, dus die twee. Ja, dat zou ik wel zeggen, ja. Okay. Maar uh, dat vind ik in ieder geval. Maar ja, goed. Ik weet niet, misschien is het gewoon omdat het mijn type film misschien niet helemaal is. Uh -huh. uh, uh, maar het, uh, ja, hij wordt heel veel gewaardeerd, exports. Een, een. Ik heb zoiets van. Ja, yeah, I don't know. Ik, ik, wat, ik, wat, wat ik ook altijd van die fijne films vind. Dat zijn die, uh, die, die 70s uh, anthologies. Zoals uh, Tales from the Crypt. Ja. De film dan. Uh, ik bedoel, de serie is ook fantastisch. Er zit daar volgens mij ook. Dus, ja, er zit ook een hele goede kersthorror tussen hè, in die serie. Ik, ik heb hem niet gezien. Bij, maar dat moet, dat moet echt voor zijn. Je hebt bij, volgens mij, The uh, Twilight Zone. Heb je ook met een, uh, een uh, killer Kerstman uh, die John Collins uh, mondt? Nee, dat is dus uh, Tales from the Crypt. Oh, dat is van Tales from the Crypt. Ah, ja, oh, ja, ja. Dat wou ik net over hebben. Ja. Daar zit dus een, een, een, een segment in waar je dus ook een uh, killer Santa hebt die, die, uh, die John Collins uh, uh, stalkt. Maar die is goed, man. Ja, uh, ja, Dat is een freaky Santa Claus, hè? Een beetje die, een bam, die, weet je, een beetje een zwerver look. Helemaal hij is, hij is, uh, uh, is fucking scary. Oh ja, uh, John ja. Collins was toen nog best wel een aantrekkelijke vrouw. But ja, uh, ik vind hem nog steeds hartstikke gaaf. Ja, dat dacht ik al. Hij ja, is wel van. Lekker rimpelen. Lekker losjes. Wat vind jij van de remake van Black Christmas? Nee, vind ik niet zo. Ja, nou, ik, ik, ik vind hem leuk. Ja. Ik vind het, uh, ik vind het uh, lang niet zo slecht... ...als veel van die andere readings, maar, dat, en zo, maar Nee, ik, ik, ik, alleen... Het is, het, is, het, is, ...het is Black Christmas... ...dan in de overdrive. Zeg maar. Ik weet ja. niet of ik het goed zeg. Maar het... Um, ...ja goed, ik, ik zag hem... ...en ik dacht van, wow, wat is dat een lekker ding. Mary Elizabeth Winstead. Die uh, we later in heel veel meer films... Uh, ...zouden zien. Uh, dat was een, een, een groot... Uh, ...voor mij een... een, een ...toch een groot punt om de film te gaan kijken... ...en ook vaker te gaan kijken... Uh, ...maar... Uh, ...het is heel erg kerstsfeer... ...maar wat ze op een gegeven moment... ...doen met Billy... ...de hmm. killer... Uh, ...dat vind ik echt... ...een stuk minder... ...het begint echt heel gruwelijk... Ja. Maar, op maar je, je krijgt gelijk al een, een dingetje mee wat ik dan maar niet even zal verklappen. Maar dat is echt absurd. Echt absurd. Ik vind het zo jammer, man. En dat is gewoon. We hebben weer te maken met een remake van een, van een meesterwerk. Ja, maar heel veel. Weet je, kijk wat het is. Toen Black Christmas kwam, uh, dat was in 2006, de remake. Uh, ja. ja? ja. Uh, volgens mij had ik toen het origineel nog niet eens gezien. Oké, okay. uh, dat is dag... een van de... Van de ...dat je de, de remake eerst ziet het origineel. Ja. ja, nou goed, ik denk kan dat... dat ...heel veel, de... veel mensen van tegenwoordig... ...heel vaak kan de remix uh, zien... ...voordat ze het origineel... Uh, uh, te zien krijgen. Ja, sterker nog, ja. mensen die niet zo heel veel... ...interesse in film hebben, die denken gewoon dat het een... Uh, ...op zichzelf staande film is, helaas. Ja, heel nou, we kijken hoeveel... Uh, ...ja, het... Het, het, het, uh, ...het kan bijna niet anders ook, denk ik, weet je wel. Ja. Uh, maar het... Uh, uh, kijk, in onze tijd, uh, hoe, uh, waar, waar vonden wij Black Christmas? Het origineel. Of, waar? Op, op videoband. Konden we die in de normale vind nee. vinden? Echt niet. Nee, dat, dat, heb ik, uh, dat, dat is toen in een dvd-tijdperk geweest. Ja. Een en uh, kijk, 2006, dat is ook dvd, ook wel Blu-ray toen. Uh, uh, uh, nee, volgens mij. Niet. Maar ik zat niet in de Blu-ray hoek. Uh, ik weet wel dat ik, uh, dat ik uh, toen... Uh, Blu-rays? Uh, uh, uh, volgens mij in 2006 uh, speelde ik nog en uh, videobanden af en DVD's. Begon ik ermee. Ik speel nog steeds videobanden af. Ja. Uur voor de sfeer. Het, ja. ja, ja ik... ik heb boven een uh, videospeler staan. Last Friday 2 uh, weer gezien. Heerlijk, man. Nou, dat het... bleef je toch op een, uh, op een heel andere manier. Ja. Maar het, weet je, kijk... Het, het, uh, uh, ja, ik zag, ik zag gewoon de, de remake als eerste. En ik vond hem uh, heel erg leuk. Alleen het is... Vergelijking met het origineel, Och, wat is dat ja, dan slecht? Een stuk minder maar dan. ja, het, het, nee. ik kan het op zichzelf staande film kan ik het wel gewoon zien, weet je. Ik kan hem echt wel waarderen. Het is alleen, hij staat er echt niet op mijn top 5. Nee. Dat niet. Nee, Sorry. Ik... Uh, en dit, uh, yeah, uh, this, we dit ja. vind ik uh, een van de meest overkeken kerstfilms. Ja, ik heb die het nog is ook gezien. niet direct een kerstfilm. De, uh, het ijs. Uh, het uh, is vrije markt. Iedereen kan hem uitbrengen. Net als uh, Night yeah. of the Living ja, Dead. Ja, precies. Dus er bestaan heel veel slechte uitgaves van. Er is nog geen één goede release van geweest. Uh, we hebben het over Silent Night, Bloody Night. En dat vind ik zo een, een sfeervolle film. Een beetje in de stijl van um, the Carnival of Souls. Oh, en een heel, gosh. heel, heel, een heel. Hij is gefilmd in een, een soort van. Uh, op, er, er zit een scène in. Het is een droomsequentie volgens mij. Dat, uh, dat, dat er een stel zombies uit het huis binnenkwamen. Een sepia kleur uh, filtertje zit er overheen. Een wat? Een sepia filtertje. Dat is dat? Ja, dat is dat bruinige. Dat uh, je sepia-foto's. Beetje bruinig, uh, van nice. old school. Oh, nou goed. Okay. Whatever. Ja. Yeah. Maar het, dat is een, een bevreemdende scène. En uh, dat tilt die hele film echt. Uh, een ongekende hoogte vind ik. Ik vind het echt een fantastisch film. Met een, uh, met een klein rolletje ook voor um, een. Weet je die kerel ook ok alweer? Die, die speelt in heel veel. Die op een gegeven moment. zie in zoveel films. John Carendine. Oh god, jezus. Die is op, op ja, ja, latere ja, leeftijd in, in zoveel films nog verschenen. Ja. En het meest iconische dood... dat uh, van de afgelopen paar jaar is dat. Uh... Ja, dat, is zijn, uh, oh, dat is zijn broer. Oh, ja, dat is een broer. God. Dat is David. Uh, ja. Dit is die, die oude lul. Oh. Ik kent hem heus wel. Kijk. Die gast. Oh, ja, ja, ja, ja. Die ken ik ja. heel erg. Uh... heb ik nog mee geknikkerd. <laughs> ja, maar echt, echt een overkeken film. Wordt ook niet direct gezien als een kerstfilm. En ik zou willen dat hier een keer een, een, een mooie Blu-ray release van komt. Want dat verdient hij echt wel. Uh... Heb jij nog iets wat je wil bespreken? Nou, ik, uh, ik, ik vind eigenlijk, weet je al... De, de spoeling is dun bij kersthorror, maar er zijn een aantal die je gewoon niet mag missen. Wat zijn niet, niet horrors die je uh, graag ziet elk jaar? Want we bespreken natuurlijk niet alleen maar horror bij It's Only Movie. Nee, maar ja goed, het, uh, nou, uh, de, de, de Sound of Music. Nee, nee, nee, nee, uh, maar ik bedoel uh, uh, een film als A Christmas Story. A Christmas Story, Heerlijk, Heerlijk, uh, ja. Heerlijke film. Nou. En het is ook ergens een genrefilm. Toch? Ja, nou, ik, heb, ik heb het een beetje met de uh, Muppet uh, Christmas Carol. Ja, ook heel erg <laughs> cool. Ook heel erg cool. Vind ik gewoon echt heel leuk. Heel leuk, Michael Caine. Uh, uh, um, ja, ik uh, weet je het Ja, ik mag hem ook al geroepen. Ik, ik, ik, ik, vind, ik, ik vind, mag de, alle Muppet vind, films uh, wel eigenlijk. Ik vind de Muppets echt te gek. En Christmas Carol is een klassiek, uh, um, god hoe heet dat ene, uh, ja weet je. Die, wat vind je van die Christmas Carol met Jim Carrey? Ah, die heb ik niet gezien. Serieus niet? Nee. Dat was toch een van de eerste, uh, hoe, hoe heet die techniek, die ze ook hebben gebruikt in Lord of the Rings. Uh, the nee. Motion uh, capture. Oh, dat weet ik niet. Ja. Nee, ik weet wel wat jij bedoelt. Mooie maar. animatie hoor. Ik vind nee, ik... uh, weet je, net zoals The Grinch en zo, weet je wel. Ik, ik vind Jim Carrey leuk, maar yeah, ik weet niet. Nou, zo. Ja, het is geen typische Jim Carrey rol hoor. die. die... Er zijn the Grinch verschillende... Ja, Grinch wel, maar niet in... Ja, de Grinch heb ik dan wel, de wel gezien, Carol. maar ik kan het nou niet echt... Weet je, kijk, uh, Nightmare Before Christmas uh, ja. vind ik... Daar hebben we nog niet over gehad. Dat is nee, toch wel de ik... meest populaire kerst. Uh, horror, ja, tegenwoordig maar. wel, maar dat is, dat is... Maar ik vind hem leuk. Uh, ik kan ook, weet je wel, de hele merchandising en zo, alles eromheen, kan ik ook wel waarderen. Maar toch kan ik hem tegenwoordig niet meer zo vaak zien als vroeger. Dat, dat, dat is toch dat echt... Toch door de liedjes, denk je? Nee, dat is gewoon omdat het iets te populair is geworden, het een beetje te mainstream, ja, denk Ik heb het een ik. beetje met het de liedjes, die kan ik niet die kan ik niet zo heel vaak Nou, hoor. dat begrijp ik ook wel, maar uh, het is een beetje, kijk, uh, hoeveel meisjes heb ik uh, van, die, van die zogenaamde uh, gothic meisjes, weet je, ja. met. En daar heb ik bijvoorbeeld een beetje de nirvana geworden van, uh, van de films. Beetje, Iedereen ja. draagt een shirt en, en, en uh, het is echt ja, uh, opleggen. En, en je hebt natuurlijk echt de merchandising is bijna nog populairder dan de film zelf. Uh, daarnaast wordt ook nog eens een keer heel vaak de fout gemaakt... dat mensen denken dat het Tim Burton is geregisseerd, ja. wat niet zo is. Nee, uh, een logische fout. Een uh, al... logische fout ergens wel, maar... Het ademt Tim Burton uit. Het ademt het wel Over uit. Tim Burton gesproken, Edward Scissorhands is ook een leuke kistfilm. Uh, ja... En uh, dat is toch wel uh, een uh, behoorlijk meesterwerk uh, wat ja. dat betreft. Dus Corpse denk, Pride. Uh, uh, ja, geen meesterwerk, maar, uh, maar ook een eentje kom, die je met kerst wel opzetten. Precies, maar Edward Scissorhands vind ik uh, ook heel erg tof. Maar het is ook een film die ik het hele jaar doorkijk. Ja, maar ik heb dat met heel ja. veel van die films. Sleepy Hollow. Uh, dat is ook een redelijk seizoensfilm. Geen kerst, maar wel uh, uh, ja. is meer Halloween. Ja, vind ik, uh, vind ik leuk. Ja. Maar niet, niet, niet maar dat ja, die dat, je heel vaak kan kijken. Dat is Tim Burton, hè. Het is. Het is uh, ik, ik heb nog nooit de meeste werk gezien van hem. Ja, hij dat heeft dat inzicht. Hij heeft dat in zich, maar ik, vind, ik, heb, ik heb altijd het gevoel dat hij zich zo erg inhoudt. Nah. Ik denk dat het zit erin, is, in, weet ik, je wel. Ik, ik, ik, ik was vroeger dol op zijn films. Ik heb een tijdje gehad dat Tim Burton echt een van mijn favoriete regisseurs uh, uh, was. Ik denk dat dat, dat typisch iets is als je, je film een beetje leert kennen... en uh, ja, een beetje gaat de, ontdekken de, dat, je, dat je Tim Burton ja, daar al heel goed vindt. Ja, heb ik toch de meest fantastische introductie. Ik zag al stukjes van Beetlejuice vroeger, maar die heb ik pas later gezien... Eerste, Batman 89. En toen, uh, weet je, mijn liefde voor comics en... en ja, Zo uh, meteen beste ...Batman en ook, ook uh, gelijk ook... Uh, nou, het is niet, niet zijn beste, want Batman Returns is een betere Batman film. Ik dan vind Batman 1 leuker. Maar goed, dat is een andere podcast. Uh, ja, precies. Uh, <laughs> de, de, de, en en god uh, Mars-Tex, man. Ik bedoel, ja, och, ja. Uh, Weet je wat ik grappig vind? Ik vind de, zijn leukste film uh, na Batman, is, uh, gelijk zijn kleinste film, is Frank Weenie. Het is toch wel heel apart, hè? Ed Wood. Ed Wood is fantastisch. Ed maar vind Frank ik. Weenie, dat uh, haalde echt het kind uh, in me naar boven. Ja. Dat heeft hij heel goed gedaan. Ja. Ed Wood is echt een... Uh, ja, het is, het, hij brengt een, uh, een goede ode aan, uh, aan Ed Wood. Ja. Maar toch weer die fucking Johnny Depp, weet je. Ik, ik, nou, ik, ik, nee, daar, ben daar helemaal kan klaar ik hem wel met die heel erg waarderen. Toen wel, maar ja, ik, kan, ik, kan, ik kan nu geen Johnny Depp film meer opzetten. Jawel, ik wel. Ik nee, oh, kan oh, zo, ja, ik zo een om clown te slaan. Nee. En, uh, en uh, zacht, uh, wel. Wel. elke keer weer diezelfde karakterkoppen van hem. En dat ik. is waar, dat is waar. Hij nou, heeft het niet. voor elkaar gekregen om die laatste film van, uh, van uh, Smith, hoe heet hij, van Clerks dat die gast uh, omgetoverd wordt tot een walrus. Ja. Hij heeft hij in zijn eentje verknald, die film. Wat een kutrol, zeg. Maar dat doet, hij, dat doet toch Kevin Smith zelf? Ja, natuurlijk, Tuurlijk. natuurlijk. Maar het is, hey, het is Johnny die, uh, Depp die er de gestalte aan geeft. Ja, uh, je ja, begrijpt ja, het, ik bedoel ja. toch. Dat is verschrikkelijk. Uh, ja, Films. Zullen wij dan onze top 5 in ja. Um, ja. Zal ik beginnen? Ja, beginnen nou. uh, het we. Is, het, is, het is moeilijk uh, ergens. Maar ik uh, neem een... Uh, een, een, een Kleine beschrijving erbij. Op vijf. Uh, want uh, natuurlijk, uh, Ricardo en ik hebben, zitten hier best wel uh, heel erg op dezelfde lijn. Ja. Maar op 5. Hoe beperkter ik... de keuze, hoe meer onze tops op elkaar gaan lijken eigenlijk. Maar dat wel, ja. Sowieso. Uh, op vijf heb ik Deadly Night. naar Deadly Night. Mm. Uh, het is niet Bloody Night, maar Deadly Night. En ja. waarom? Omdat ik het gewoon heerlijke kolen vind. Uh, echt, echt. Hoe vaak kan ik een kerel in Kerstmannenpak uh, met een bijl. Naughty. Ja, ja noemen. een kill ook, hè? Dat hij. Uh, uh, uh, met die. met die. met die. met aan de het. met het gewij. Ja, ja, ja. Over, uh, prachtig. prachtig. Uh, op 4, uh, niet vaak wordt genoemd als Keshorrorfilm, maar het uh, eigenlijk wel degelijk is. Uh, Child's Play. Ja. En. Uh, Child's ja. Play is. grappig, hè? Echt tof. Wanneer uh, wordt Child's Play gezien als een Ja, uh, uh, Niet heel veel. Uh, terwijl je wel... Uh, zeg maar, Je ziet kerstverlichting overal. Uh, de, de, nou, cadeautjes. Een uh, pop uit, uit, uit, uit de, ja. de, de speelgoedien. Ja, en zij werkt in, in een mall. Ja, waar je uh, ook voor allemaal kerstthema's uh, ziet. Uh, en uh, Child's Play. Het is, het is, het, iedereen kent hem. Maar wordt niet heel veel genoemd. Eh, terwijl ja. een terwijl hele toffe... Poppenfilm als kerstfilm is eigenlijk. Ja. Ja, maar dat is tot... het, het, het is geen directe kerstfilm. Het is niet uh, een directe kerstfilm, maar het past prima, weet je wel, tijdens de kerstvideo. Ja. Ik uh, speel hem makkelijk af tijdens de ja. kerstleggen. Dan uh, heb ik op drie. L'interieur, oftewel Insight. Zo verhaal een uh, beetje met Charles Play. Het is uh, een film die zich afspeelt tijdens autoniem. En uh, een van de meest gruwelijke Franse horrorfilms en uh, er zijn er een paar en dan denk je van, oh ja, maar er zijn niet zoveel. Maar jeetje, wat zijn er, en, en, er zijn toch wel gewoon een handjevol echt hele goede Franse horrorfilms gemaakt zo, de afgelopen... De, de laat tien jaar. Er komt al een tijdje jaar. niet, niet, niet nee. zoveel meer van vandaan. Ja, er was eventjes een, een heuse aan Franse horrorfilm ja, En uh, ik vond Inside, uh, zo noem ik hem maar eventjes, omdat uh, mijn Frans echt drie keer kut is. Maar uh, Inside is gewoon echt zo verdoemd goed. Ja. En, uh, dat je, je waant je veilig je bent zwanger en er zit iemand achter jouw kind aan uh, ja. die, uh, oh, het ongeboren kind uh, ja. uh, tof thema ook uh, wel tof hoor. thema inderdaad uh, heel goed in beeld gebracht en Waanzinnig op een ja. gegeven moment. Uh, dat je denkt: van dit ga ik nooit op tv zien. Dat, uh, of, uh, nee, ik oh, denk uh, niet dat die film zo snel en, op uh, SBSS wordt uh, uitgevoerd. Nee, en, en die gaat ook niet zo snel een remake krijgen. Tenminste, uh, bij er Martus komt is, is toch wel remake Ja, de, dat zei je. Maar dat ja, dat ja, komt er weer. Bijna al die Franse films die krijgen er Ja, meen. maar Martus dat, uh, die, dat hebben ze ook geprobeerd en dat is het uh, niet geworden. Allemaal gelukkig. Voor meer uh, info over remakes, uh, verwijs ik ja. jullie naar een eerdere podcast van ons <laughs> over remakes. Nou, mijn 1 en 2 kunnen zich eigenlijk heel erg makkelijk afwisselen. Uh, maar toch, als ik dan kijk van wat kijk ik het liefst. Um, kijk, Black Christmas staat bij mij op 2. En Black Christmas kijk ik het hele jaar door. Uh, deel Nummer 1, Gremlins, kijk ik ook het hele jaar door. Maar wat wil ik nu zometeen echt gaan zien? Echt. Uh, dat, dat, ja goed Ik ga ze allebei natuurlijk Je zet hem gewoon, gewoon sneller op permanent. Ik zet Gremlins even iets te sneller op Het is ook een makkelijkere film Een uh, makkelijkere film um, Maar gewoon blijft ook elke keer zo leuk En dat van een film met negativie Hoe mooi is dat ja. Nou ja. mijn top kunnen we zo erheen Want volgens mij hebben uh, we praktisch hetzelfde Wat heb ik Ik heb uh, Silent Night, Delling Night op 5 Nou dat is hetzelfde <laughs> ik heb Silent Night, Bloody Night op 4 Echt, ga die film zien als je er nog nooit van hebt gehoord. Ja. Uh, nummertje 3 is Child's Play. Nou, die staat eentje hoger als bij jou. Nummertje twee, Gremlins. Ik heb dus een beetje het omgekeerde als, als wat jij hebt. Mm -hmm. Ik vind ze ook allebei uh, uh, even goed. Maar ik vind Black Christmas toch wat meer de meesterwerk. Uh, ja, dus, uh, ik, ik, ik begrijp, begrijp het wel. Het, het, uh... Dat doet, uh, dat doet uh, iets meer met mijn... Uh, Weet het, het, het, het, het, het, cinematografisch gezien doet het toch wel iets meer met het medium, om het een beetje pretentieus te zeggen. <laughs> maar je begrijpt wat ik bedoel. Ja, nee, ik begrijp je. Ja. Nou, ik denk dat we een beetje klaar zijn. Dat denk ik eigenlijk ook. Ja. Het, uh, Wij wensen jullie een. Uh, het was een leuk jaar, uh, Ricardo. Het was een leuk jaar, ja. <laughs> Hopelijk uh, nog veel meer podcasts in uh, 2017. Dat gaan we zeker doen. Uh, is het al uh, bekend wat wij volgend jaar, uh, uh, wat het nieuwe thema gaat worden dan uh, bij de Eerst? Volgende uh, even denken. Ik had die soundtracks gedaan, uh, dan is deze kerst van jou. Deze, is voor deze, deze kerst is van mij. Ja. <laughs> deze kerst heb ik helemaal niet <laughs> zelf gedacht, man. Jij, bent, was, jij gooide het tegelijk uit. Volgens mij mag uh, ik nu uh, weer kiezen. Ik laat de eer aan jou. Uh, oh, Oké, okay. uh, dan. Cape Horn. Zo bizar, hè? Uh, uh, Nazig. Uh, uh, ik uh, was natuurlijk wel van de, van de, de, de jaren en dergelijke. Um, Zullen we het weer een keertje over een persoon houden? Of zo? Een persoon. Of nou, um, dat kan. En dan zou ik een uh, niet alledaagse naam die je vaak voorbij hoort komen, maar uh, Toby Hooper. Gaan we lekker even Toby Hooper doen. Ja. Dat vind ik goed. En het is uh, dan denk dat ik, ik ook uh, moeilijk om een uh, top 5 te maken. Ja, vind ik een goede. En uh, niet voorspelbare top 5. Maar uh, er zijn heel veel films van hem die een beetje waar overheen wordt gekeken. En uh, ja. ik denk dat daar... Uh, Absoluut. Een beetje hetzelfde verhaal is met Wes Craven, denk ik. Uh, ja, een paar nou, classics en een paar overkeek films. Ja, klopt. Precies. Ja. Okay. Dus uh, Toby Hooper it is. Cool. Onze eerste podcast van 2017. Toby Hooper. Nou, bedankt voor het luisteren. Fijne kerst. Gelukkig nieuwjaar. En uh, tot ziens... To avoid fainting, keep repeating to yourself, it's only a movie. Only a movie. Only a movie.